Lotlewin met het NOS Journaal. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers gaat actie voeren... tegen de wens van vliegtuigbouwers en vliegmaatschappijen... om te experimenteren met slechts één piloot in de cockpit... in plaats van twee. Verschillende vliegmaatschappijen, zoals Airbus... verkennen de mogelijkheden daartoe. Piloten verzetten zich fel tegen deze ontwikkeling. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers... noemt het weghalen van een piloot uit de cockpit onverantwoord. Tussen Almelo en Vroomshoop rijden tot zeker vrijdag geen treinen omdat er asbest op het spoor en het station van Vroomshoop ligt. Dat kwam vrij bij een uitslaande brand vannacht. Ook de basisschool in het dorp blijft morgen dicht, speeltuinen worden afgesloten en zo'n 500 tuinen moeten worden gereinigd door een gespecialiseerd bedrijf. De burgemeester van Vroomshoop roept de inwoners op om vooral niet zelf aan de slag te gaan en voorlopig geen groenten uit eigen moestuin te eten. Omwonenden van de flat in Rotterdam, waar maandag een explosie was, vermoeden al langer dat er een drugslab in zat. Dat zeggen meerdere buurtbewoners tegen de NOS. Ze zeggen melding te hebben gedaan bij de gemeente, de politie en de woningbouwvereniging. Een week voor de explosie werd er nog melding gedaan van een acetonlucht. De brandweer heeft toen metingen verricht, maar niets aangetroffen. Bij de explosie maandag kwamen drie mensen om het leven. Een 34-jarige Rotterdammer is aangehouden. Hij wordt verdacht van het maken van drugs. GroenLinks-PVDA-leider Timmermans heeft op een ledenbijeenkomst uitgehaald naar de PVV. Hij zei dat de PVV niet de weg is voor dit land. Timmermans zei dat een partij die zich Partij voor de Vrijheid noemt... maar 1 miljoen Nederlanders op de tweede plaats wil zetten... geen hoeder van vrijheid in dit land. Hij noemde het een hoofdzaak dat Nederland iedereen gelijke rechten en plichten heeft. En het weer vanavond in het noordoosten nog wat regen. Later vannacht klaart het overal op. De wind trekt in de loop van de avond verder aan. Morgen is het droog met af en toe wat ruimte voor de zon. En het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 luisteraars, Welkom bij Piesel Radio Show 1579, mijn naam is Ben of Deze uitzending staat in het geheel in het teken van een Nederlandse muzikant, Remy Stromer is zijn naam. Remy is gespecialiseerd in elektronische muziek en dit is een aparte tak van de newage-muziek. Met Remy sprak ik over zijn muziek natuurlijk, optredens en wat verder ter tafel kwam. Op de achtergrond hoor je de track The House of God van Remy's laatste album, The None Aside, Lost in Reality. Dat is een album wat in 2023 is uitgebracht. Het is de allereerste muziek van Remy Stromer in een peaceful radio show. Laten we eens verder luisteren. Over de track House of God van het laatste album van Remy Stromer, The Another Side, Lost of Reality. Laten we eens kennis maken met Remy door te vragen aan waar zijn wieg stond. Ik ben uh, geboren en getogen in Haarlem, Haarlem Noord. Um, ja, daar ben ik eigenlijk gewoon opgegroeid. Uh, Welke wijk? Welke uh, de bomenbuurt. Oh, Bomen. Vaak bij de Stadskweektuin. Uh, oh, ja. Koerestraat ja, en zo. Ja, leuk. En uh, nou, toen ben ik in 2005 uh, mevrouw uh, verhuisd naar Armuiden. Dus allemaal wel even wat betaalbaarder en zo. En uh, toch wat meer ruimte. En uh, ja, aangezien ik toch wel een redelijke verzameling aan uh, muziekapparatuur. En, ja. en uh, CD's en dat soort dingen. En uh, andere hobby's had. Ja, is, is ruimte toch wel even lekker. Weet je, dus dan ga je niet op een fletje zes hoog achter zitten. Dus uh, nou, we gaan lekker naar, naar Armuiden toe. Lekker de ruimte en. Uh, ja, daar hebben uh, we een plek gewonnen. En me, ja, mevrouw die komt zeg maar uit, uit uh, Binnenkomen. Dus we moesten op een gegeven moment een beetje naar middenweg kiezen. Nou, waar gaan we, waar gaan we naartoe? Dus, uh, ja, ja, ja, ja, ja. En um, je zegt: uh, ja, meer ruimte voor al je apparatuur. Want. Um, het is blijkbaar nogal wat. Uh, heb je een hele winkelpand of zo? Uh, nou, ik, ik, ik zeg zelf het valt wel mee, maar een stuk, een stuk of 30 synthesizers, weet je. Dus dan heb je daar op een gegeven moment zo. toch wel een beetje, een beetje de ruimte voor nodig. En, en deels ja, van de gewoon een lompe, lompe toetsen en, en deels ook wel gewoon modules en dat soort dingen. Dus het is, hmm. ik heb het nu allemaal vrij, b, vrij compact opgesteld. En... Uh, ja, je moet nou, wel, hè. Ja, <laughs> ja, <is>, <laughs> ja. Ik zie wel eens inderdaad foto's ook van Amerikaanse uh, artiesten. Die uh, ook wel 10, uh, 15 toetsenborden inderdaad Aha. boven elkaar gestapeld uh, ja, in, in een U-vorm. <laughs> want anders kunnen ze er niet eens meer bij. <laughs> ja, <laughs> dus, uh, is dat bij jou ook zo? Nee, ik heb het eigenlijk allemaal netjes compact tegen de muur aan hangen. En de, er staat wat, uh, wat los. En het, is, ja, het gaat mij er gewoon om dat ik gewoon, uh, gewoon lekker mee kan werken. Weet je. Het is natuurlijk, je ziet heel vaak van die u en dat soort dingen ook een beetje voor het show-element. Oh, je, we... je zag het al een beetje bijvoorbeeld. Uh, Jean-Michel Jarre bijvoorbeeld. Uh, die is een, dat is een van de eerste die ermee begonnen is. Die gaat op het podium staan. En als je met één toetsenbord staat, ja. Ja, is totaal niet boeiend om naar te kijken. En als dus je natuurlijk een hele U-vorm en een hele, hele stellage allemaal hebt, ja, dat is super interessant met al die knopjes en, en ja, uh, ja, ja, weet ja. je, dus dan valt er ook nog wat te zien. Ja, okay. Want doorgaans, ja, een, een optreden van, van elektronische muziek is doorgaans niet zo heel erg spannend, weet je. Mm. Is, je, je kijkt naar iets, uh, wordt in het midden van het podium wordt het opgevoerd en het geluid komt links en rechts uit de luidsprekers. Ja. Weet je en, en ik bedoel, in het orkest kun je ook echt zien van oh, ik hoor een, hoor een viool en je ziet daar op het podium ook echt iets gebeuren ja, ja, ja. Uh, wat je hoort. En dat is, uh, ja, met elektronica net het. Of wat anders. Dus daar hoort dan ook een soort van show element bij. En dus veel apparatuur. En dat uh, ja. Ja, leuk. En, um, maar waar komt je liefde van de muziek eigenlijk vandaan? Hè? Nou, het is ooit begonnen. Ik was, uh, nou, nog voordat ik tien was, een jaartje of acht, negen, raakte ik uh, ja, best wel gefascineerd door de, de elektronische klanken en de muziek en de melodieën van, uh, van uh, ja, eigenlijk elektronische... Over welk jaar uh, over uh, welke tijdsperiode uh, hebben we dat Ik ben uh, zelf in 1979 geboren en uh, ja, eind jaren tachtig uh, raakte ik daarmee in aanraking en in eerste instantie door de synthesizer grades van Ed Staring. Dat waren allemaal nagespeelde... Uh, en, uh, ja, uh, elektronische muzieknummers, die uh, op dat moment wel vrij hip waren. En dan praat ik over Jean-Michel Jarre van Jealous Guitaro en, en uh, Tangerine Dream. En, en ja, die, die werden op een gegeven moment nagespeeld. Um, en dat heeft het wel heel toegankelijk gemaakt voor een heel groot publiek. Mm. En nou, daar heb ik door gefascineerd. ging die dingen naspelen en ik dacht, oh, dit is wel heel vet. en dan oh, je had, en, had zelf dus ook al een... Uh, okay, nou, ik had, het, het begon eigenlijk ook, ik weet niet precies, uh, ook, ook, ook rond die tijd, dat ik in eerste instantie kreeg ik van mijn ouders, was toen met, met de bonnetjes van de Shell, van, van van het tanken kreeg ik een mijn allereerste kinderkeyboardje. Nou, daar zaten oh, best ja. wel interessante klanken op. Ja, dus daar zeker. ben ik mee begonnen en met cassette recorder beginnen met opnemen. En toen uh, op de lagere school kreeg ik nog uh, van, uh, van een vriendin van mij, die hadden nog een of ander oud-orgeltje staan met allemaal van die, uh, ja, daar zaten wat schuifjes aan met verschillende klankkleuren, zeg maar. Ja, ja. Dus daar begonnen bij mij een beetje mee. Mm -hmm. En um, nou, op een gegeven moment cassette recordje en dingetjes achterstevoren afspelen en dat soort dingen. En uh, Ja, vandaar uh, gewoon... Wat zeg uh, je nou, cassette recorder achter, uh, achterstevoren ja, afspelen? Ja, dan, dan, dan nam je op een gegeven moment iets op en, en dan ging het of versneld afspelen of, of je kon het achter tevoren terugdraaien. en, oh? en dan ja, een beetje, beetje een, bijzondere een beetje een beetje ja? een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje had beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje altijd beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje dus beetje een beetje een kon een beetje een beetje een en dat beetje Bij de track First Movement van het laatste album van Remy Stromer, The Other Side, The Last in Reality. Last in Reality. We gaan terug naar het interview waar wij spraken over het experimenteren al op jonge leeftijd van Remy met Muziek. Dus, dus dat, dat experimentele dat zat er toen eigenlijk al helemaal ja, in. Ja, eigenlijk wel. En, en, en puur ook omdat je gewoon met apparatuur aan de slag gaat. waarvan je eigenlijk niet weet wat de mogelijkheden zijn. En aan de ene kant heb je natuurlijk de geluiden die interessant zijn. Maar aan de andere kant uh, kwam ik op een gegeven moment ook echt bij de. in plaats van de keyboards kwam ik bij de synthesizers terecht. Wat mm. dus eigenlijk betekent dat je je geluiden kan manipuleren. Kan, kan aanpassen naar, naar uh, ja, hoe jij het wil. Is dat het grote verschil tussen keyboards ja, en synthesizers? In, in principe kun je het zo zien dat een in, in keyboard. Ja, er zitten gewoon standaard geluiden in. En tegenwoordig zijn een heleboel keyboards waar je ook wel weer wat edit mogelijkheden hebt. Maar maar in principe gewoon standaard geluiden, standaard ritmes, uh, standaard begeleidingen en een synthesizer. Ja, uh, er zitten allemaal al voorgeprogrammeerde geluiden in, maar in principe kan je gaan zeggen: well, nou, ik haal al geheugen eruit en ik begin gewoon van nul of aan. Begin ik gewoon mijn eigen geluiden te maken en, en oh. naar aanleiding van w vormpjes en dat soort dingen?". En, uh, daar moet je ook mijn zin in hebben? Dan, daar dan dan dan moet je zin in dan... hebben. Ja, ja dat is, uh, want het is wel heel veel werk. Nee, ik nee. moet zeggen: het, het hoort er ook wel een beetje bij, want ik heb, um, ja, er zijn echt een hoop mensen die dan echt van scratch af aan gewoon geluiden gaan creëren en die zeggen: "Oh, ik wil zo'n soort geluid hebben" en die kunnen zo'n geluid maken. En ik heb mm. daar uh, nou ja, het gedur gewoon niet voor. Ik heb heel vaak als ik een geluid hoor, oh, dat vind ik interessant. En ja. dan uh, ja schaap ik me eigenlijk bij van... oh ja, misschien even iets, iets meer uh, in het hoog daar. Of iets meer uh, dat, dat dat filtertje overheen. Dus dan heb je al een bestaand geluid... wat je eigenlijk aanpast naar hoe jij wil dat het klinkt. En dat is... Uh, ja, dat is... Uh, gaat de tijd genoeg in zitten. Dus dat... Nou, uh, ja. dat lijkt me ook. Oh, ja, ja. wat hoeveel tijd uh, ben je kwijt zo een beetje met muziek? Ja. Nou ja, het, het verschilt een beetje hoor. Ik, uh, ik heb heel vaak... Ja, ik heb gewoon, uh, gewoon een fulltime baan. En uh, daarnaast uh, ja gezinnetje en, en, en andere interesses. weet je. Dus het is... Uh, als ik, vraag uh, ik ben uh, nou, momenteel uh, taxichauffeur voor BMO vervoer Dus ik oh, ja. uh, vervoer uh, oudjes en, en mensen die gewoon slechte benen zijn. En, uh, en, uh, ja, en daarnaast, ja, als ik thuis ben, dan uh, kruip ik heel vaak s'avonds gewoon lekker in mijn hockey En uh, lekker afgesloten van de buitenwereld. Uh, ja. uh, al, dan geen, al dan niet een koptelefoon op. En uh, ja, dan ga ik lekker muziek maken of muziek luisteren of, of zoiets. En uh, ja, de ene week uh, ben ik er een of twee uurtjes mee bezig. En de andere week, uh, nou dan heb ik gewoon er staan veel inspiratie en dingen dat, dat je dacht... Gewoon echt, nou eigenlijk kom ik uit mijn werk. En ik, ja, ik ben gelijk de rest van de avond gewoon bezig, weet je. Ja, ja, dus, ja, ja. ja, ja. En je inspiratie, waar haal je die vandaan? Um, nou ja, uh, het, ja, zoals ik al zei, begon, het begon een beetje met, met de bestaande elektronische muziek. Dus ja, je luistert heel veel. Uh, en op een gegeven moment ga je dingen namaken. Van, oh, ik wil ook wel dat mijn muziek zo klinkt. En, en ja, dan ben ik op een gegeven moment een periode geweest. Dat ik, uh, zeker in het begin van mijn carrière, zeg maar. Dat je uh, toch wel uh, ja, een beetje aan het zoeken bent. Van, wat wil ik nu? En wat kan ik nu? En... Ja, ik denk dat het nu eigenlijk is... Ik luister nog steeds heel veel muziek... dus uh, ja, je ontkomt er gewoon niet aan... dat er gewoon invloeden van hier en ja. daar terug te horen zijn... en of je dat nou wil of niet... en, en bewust pik je stiekem wel zo... oh, dat is wel een interessant verloopje... daar kan ik ook wel iets mee. Maar in principe is het voor mij... muziek is ja, een gevoel emotie, weet je. je gaat achter je, je, je synthesizer of je piano zitten... en, en uh, ja, ik begin gewoon met spelen... en, en het, het, het komt eruit, zeg maar. Het klinkt een beetje um, uh, vaag misschien... maar goed, het is... Uh, nou, nee hoor, nee. het is heel duidelijk. Maar, uh, uh, um, eens even kijken... Uh, Want je hebt. Uh, ik geef het terug naar mijn vragenlijstje. Um je was als, als jonge jongen dus eigenlijk in de muziek terechtgekomen. Uh, Al spelende wijs, zal ik maar mm -hmm. zeggen. Uh, uh, maar dat betekent dat je ook wel aanleg uh, hebt voor muziek. Uh, zat, zat, zit het in de familie? Uh, nou, dat uh, mijn opa van, nou, van allebei mijn ouderskanten, die waren wel uh, muzikaal, zeg maar. De, uh, de opa van mijn vaderskant, die heeft uh, ook verschillende stukken geschreven en, en dingen opgenomen. En uh, ja, ook eigen teksten. En, en deed veel met piano. En de vader van mijn, moeders, uh, van mijn moeder, zeg maar. Die, uh, ja, die was gewoon heel muzikaal. Die, zet, uh, ja, die speelde wel van alles en nog wat. Maar die was niet echt voor de rest. dat die echt uh, professioneel muzikant. of er iets ermee iets er deed. Zeg maar. Nee, nee. Uh, maar wel, gewoon in ieder geval wel muzikaal. Dus in ja. opzichte weet ik niet uh, van welke kant het per se komt. Maar het is wel eigenlijk van allebei de kanten. er zit muzikaliteit in. Nou, het dat kwam allemaal uh, samen in jou. Hoor. Ja. Ja, ja, ja, ja. En je hebt ook nog muziek gestudeerd. Uh. Ja, ik heb uh, namelijk de middelbare school, uh, even kijken dat is in 1999 geloof ik geweest. Uh, toen ben ik naar het conservatorium gegaan. Uh, heb ik Sonologie gestudeerd op het Koninklijk Conservatorium in uh, Den Haag. Luisterde naar de trek Lucide van Remis laatst. Album, The Another Side, Lost in Reality. Remy vertelde net dat hij sonologie heeft gestudeerd aan het conservatorium in Den Haag. Maar wat is dat nou eigenlijk, sonologie? Sonologie is uh, geluidkunde. Uh, we hielden ons er veel bezig met klankonderzoek, klankcomposities maken. En uh, dan moet je dus eigenlijk gewoon denken van als ik, als ik een lineaal tafel leg... en ik geef er een zwiepaar van... Poing, poing, poing, ja, oh ja, ja, ja, ja. En dat werden we opgenomen. Nou, en vervolgens ga je dat in de computer gooien. En dan ga je er allemaal bewerkingen over doen. En, uh, en daar op een gegeven moment uh, ontstaat er een, een ja, muziekstuk uit en dan moet je echt aan denken in, in, in, in muziek als Stockhausen en is gewoon hele experimentele dingen uh, ja en in die tijd dat dat echte pioniers bezig waren die die deden dat soort dingen om gewoon te, te kijken van nou wat wat wat is nu meer mogelijk wat kunnen we ermee en daar werden op een gegeven moment ja composities uitgemaakt in en, en volledig aritmisch en dat soort dingen en uh, super interessant maar ik had op een gegeven moment na twee jaar uh, ja, toen, toen had ik toch wel zoiets nou ja, ik weet niet of ik op deze manier muziek wil maken. Ik heb er een hoop interessante dingen geleerd. Maar ja. voor mij is, is muziek eigenlijk gewoon gevoel, emotie. En uh, dat, ik, dat ik achter een piano zit en, en ga spelen. En dat er eigenlijk één op één uitkomt van wat er in mijn hoofd zit of wat er in me omgaat. Ja. Of wat er in mijn vingers zit. Lukt dat altijd eigenlijk? Want het lijkt me toch wel lastig als je iets in je hoofd hebt zitten en... Ja, dan moet het ook zo klinken, dan ja, denk ik. Ja, nou ja, nee. het, het is vaak zo. Als ik iets in mijn hoofd heb zitten... dan heb ik heel vaak dat ik het even snel vlug door opneem. Dat in ieder geval het vastgelegd is wat ik in mijn hoofd heb. En, uh, ja, maar wat is het dan wat je opneemt? Uh, is het, het is, is het... vaak een melodietje of, oh, een, ja, precies. Of, of een begeleidingslijntje of iets dergelijks. Ja. En, uh, en uh, ik, me ik merk ook van, nou ja, al die dingen die ik opneem... meestal ga ik dan de volgende keer weer achter de computer zitten... en dan komt er weer iets compleet anders uit. <laughs> en het is, ja, het is, uh, ja je, moet, je moet weten, mijn, mijn, mijn archief... ik heb een gigantisch archief en daar zitten allemaal dingen in... en eigenlijk maak ik een selectie van de dingen die ik uh, op een bepaald moment uh, uh, bij elkaar vindt passen of, of uh, ja wat ik goed genoeg vind voor iets waar ik op dat moment mee bezig ben. Dus ja, de dingen komen op een gegeven moment samen. En wel. Er, is, er is dezelfde dat ik echt uh, gericht aan de slag ga van ik ga nu een album opnemen, weet je. Dus dat is uh, ja ik heb af en toe wel wat, wat dingen. denk nou, uiteindelijk is dat wel mooi om dit en dat samen te brengen. Um, maar uh, maar dat, dus dat archief wat gigantisch groot is. Daar, uh, daar weet jij je weg nog wel in terug te vinden. Ja, dat is wonderbaarlijk. Want ik weet denk hm. ik van, van de allereerste dingen nog die ik op, opgenomen heb... en ik heb ook alles nou ja, netjes, netjes uh, volgens datum en dat soort dingen... eigenlijk als ik een stuk hoor of ik zie het, dan weet ik ook... oh ja, dat is in die omstandigheden en toen is dat opgenomen. Zo, en dat oh, is, maar, ja dat is echt Ik, ik zou dus nou moeten gaan hoeveel uur het is, want het is echt gigantisch. Ja. Maar van de meeste dingen weet ik ook nog wel van... oh, dat is die fase geweest en, en uh, dat ging er toen een beetje... Uh, ja, dus dat... Uh, op zich is het wel heel, heel grappig om dan af en toe die dingen weer terug te horen. En, en ook ja, reflecteren op wat je nu momenteel doet. Weet je? Ik heb heel vaak dat ik op een gegeven moment muzikaal gezien een beetje vastloop. Of dat ik denk van, oh dat heb ik al heel vaak en heel, dat doe ik al een hele tijd. Hmm. Ja, dan ga je toch even weer een paar jaar terug van, oh wat deed ik toen. En, en dat je dan toch weer verbaasd bent van, oh dat was... Ja, dat was toch even wat, wat anders dan uh, andere benaderingen dat ik nu deed. Dus ja. dat, dat op die manier kan ik, heb ik toch weer de mogelijkheid om weer net even iets anders te gaan doen dan dat ik voorheen deed. En, dat, ja. Uh, ja. en als je dan uh, zeg maar, uh, voor je gevoel bent vastgelopen... Heb je dus zoiets van, nou, ik, uh, ik ga maar eens even een, een wandelingetje naar ja, uh, ja. Zuidpier nemen. Ja, om, bijvoorbeeld. Om ja, uit te Nee, maar dat is, dat is zo. Want ik heb ook al zitten te denken van, nou, stel dat ik met mijn werk vol uh, uh, tijd aan de muziek wil. Ik zou dat niet eens, nou, niet eens kunnen en willen, weet je. Je hebt op een gegeven moment, aan de ene kant ben je gewoon best wel afhankelijk van je gehoor. Want op een gegeven moment, als je aan het mixen bent, uh, ja, ja. Nou, na twee uur uh, moet je echt even je horen rust geven. Want anders, okay. hoor het, anders hoor je het echt niet meer. Ja, is het, maar dus je hoort gewoon is... een paar andere details, maar... Uh, Oh ja, en dat kan wel weer tegen je werken. Ja precies, dus daarom ja. vind ik het ook heel fijn als ik met een project bezig ben van nou, ik ben er even één of twee uur mee bezig en vervolgens ga ik even wat anders doen. Ik bedoel, ik ben ook zelf, zelf dol op gewoon lekker uh, lekker gamen, lekker retro computerspelletjes spelen van die oude, oude meuk. Okay. En, <laughs> en, en ik bedoel, um, ja, en, en nog zat andere interesses, en af en toe ga ik even lekker een rondje buiten, even lekker Pokémon of dat soort dingen en dat is weer er even uit. En, um, uh, of een filmpje kijken, weet je, en dan, dan, uh, dan pak ik het later op en ja, soms is het dezelfde dag en soms is het misschien een week of twee weken later dat ik zeg, nou, ik ga nu weer eens even verder mee, want ik bedoel, uh, hoe meer tijd ertussen tussen zit, hoe, hoe meer je, je, je gehoor eigenlijk herstelt is om gewoon weer het opnieuw met een fris, lekte, zeg maar, te benaderen. Is dat voor jou persoonlijk of is kan je dat zeg maar ook in zijn algemeenheid trekken? Dat het goed is om uh, naar een, een tijd van luisteren ook even een, daar een pauze in te nemen? Ja, ik denk dat het algemeen wel, uh, wel goed is. Ik bedoel, als, je, als als producer ben je ook heel erg, erg afhankelijk van je gehoor, als dus je de hele dag aan het luisteren bent. Ja, je kan het op een gegeven moment wel trainen. Maar uh, nee, ik denk dat het wel algemeen geldt, van, nou, uh, ja, geef, geef het gewoon even de rust als je, als je bezig bent geweest. En zeker als je naar een bepaald resultaat wilt toewerken. was track 7 van het album, The naar de site, Last in Reality van Remy Stromer. Laten we verder luisteren naar het interview wat ik had met hem en hoe we een boompje opzetten over het luisteren naar muziek. En we praten ook nog even over die sonologie, een bijzondere stroming eigenlijk uh, op het uh, conservatorium. Luister natuurlijk ook veel naar muziek en dan... Uh, ja, ja, het vervult eigenlijk nooit. Maar het is wel goed om me daar inderdaad een, een pauze in te nemen. Ja, maar dat geldt natuurlijk ook voor echt, echt luisteren. Ik bedoel, ik, heb, ik, ik doe het dan uh, ja, in combinatie met muziek maken. En luisteren dat je je eigen, eigen dingen creëert. Maar goed, ja. ik denk met muziek luisteren. Als je de hele dag muziek luistert. Uh, ga je het ook wel anders benaderen. Als jij misschien even af en toe een pauze tussen hebt zitten of zo. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, het is... Uh, ook natuurlijk een, de afwisseling van genres, en, en uiteraard. Dat, ja, nee, uiteraard, dat, dat, is, dat maakt is, het ja. denk ik wel makkelijker ja, om ja. naar muziek te kunnen blijven ja, luisteren. Dat denk ik dus, ook wel, ja. Maar voor jou is het echt: ja, je bent uh, natuurlijk op zoek naar een creatie en je bent daarmee bezig. Dus dat, dat vereist inspanning, dat, ja. uh, dat snap ik wel. Um, sonologie Ik had er nog nooit van gehoord. Uh, dat is wel heel bijzonder, hè? Dat is uh, dat, tot, Waarom heeft het? Uh, heb je enig idee waarom? de conservatoria daar een speciale studierichting hebben gedaan. Nou, het, het, het, het zit officieel dus bij het conservatorium en ik heb het altijd gezien als iets wat, wat net niet bij het conservatorium hoort, zeg maar. Want ik bedoel, uh, ik zat in, in een jaar uh, met twaalf medestudenten, zeg maar. En ik was samen met nog een andere jongen, eigenlijk de enige die gewoon überhaupt muzikale kennis had en, en fatsoenlijk iets op een piano bijvoorbeeld kon spelen. En de rest had zoiets, ja, ik kan piano spelen, maar dan is het meer een beetje het, het, het, het vingerwerk en... Uh, Vuur Nee, nog niet eens. Nee, ik oh, deed eerder oh, vader Jacob en zo. En, uh, oh, <laughs> ja, ja, ja, ja. Maar goed, okay. dat vond ik wel heel apart. Dus een heleboel, het was ook een hele technische studie, weet je. Dus op een gegeven moment, ja, moment okay. als je een beetje computerkennis hebt en dat soort dingen. En, en, en uh, er waren ook, ook een aantal die op een gegeven moment gingen die gewoon kinderkeyboardjes uit elkaar halen en, en dan de, de, de, de chips, zeg maar, gewoon mm -hmm. uh, manipuleren. Waardoor je echt naar nou, hele rare geluiden kreeg. En, en, uh, ja, uh, um, ik vond het wel heel interessant, weet je, maar het is meer van nou, het, het experiment opzoeken en en uh, ja, waar op een gegeven moment ook met wiskunde B en natuurkunde op universiteit ter niveau bezig om een paar geluidsgolfjes te berekenen dat okay. is, is heel oh. interessant, maar dan ben je op een gegeven moment een week bezig met, met één geluidje en ja, ja, ja, ja, ja, dat, dat en gaat het... voor mij best wel heel erg ver en, ja, en wat ja. ik kan zeggen, net het, net het programmeren van als jij op een gegeven moment knoppen gaat draaien om je ja. eigen geluid te maken, ja daar gaat heel veel tijd en energie in zitten en, ja. en sommige mensen vinden dat helemaal geweldig en ik merk voor mij, van mij van, dat ik meer een muzikant ben dan dat ik echt iemand ben die ja. heel technisch met, met, met, met ja, geluiden en, en dat soort dingen bezig is. En andere stromingen op het conservatorium dat, dat Sprak je niet dan? Nou, ik heb op een gegeven moment wel vooropleiding gehad voor uh, gewoon uh, ja, piano en um, ja, gewoon, gewoon de, de narigheid van de solfège en, en de ritmische dingen en, uh, die je eigenlijk moet weten voor het conservatorium. Um, de Nader nou, zeg je nou? Ja, ook. nou ja, Solvesge. Ja, ja. Dat is op een gegeven moment ook als, als jij... Uh, je moet dingen van blad zingen. En dat vind ik een van de vreselijkste dingen die er is. Oh, weet je? Dat is echt... Oh, like, like en, en, en met intervallen en dat soort dingen. En als je, nou, op een gegeven moment dan wordt er iets gezongen. En dan moet jij zeggen... Oh, dat is een kleine terts of een kwint. Nou ja, allemaal dat soort, dat soort gekkigheid. en dat, ja. Ik vond het heel interessant. En daar heb ik ook echt wel veel aan gehad. Want op een gegeven moment ook met je benadering. Van, ik merk ook in, in, in, in de muziek zien... Uh, als als uh, collega's een, een solo geven... Het is heel vaak zijn het je Terwijl... Er zit veel meer uh, bereik zitten natuurlijk op een toets. Dus als ja. jij echt een sprekende solo wil maken, ja, dan, dan moet je gewoon op een gegeven moment stappen nemen op het, op het toetsenbord of wat voor instrument dan ook. En daarin daar merk je dan toch wel het verschil tussen ja, de achtergrond die ik misschien wel, de muzikale achtergrond die ik heb en, en mogelijkheden die er zijn. En, en mensen die gaan eigenlijk uh, ja, uh, die, die kennis en de skills misschien, misschien niet hebben. En daarmee kun je nog steeds hele mooie muziek maken. Want ik bedoel, er zijn zat collega's die prachtige mooie producties maken omdat ze gewoon in de studio en op de computer heel erg goed zijn. Ja. Weet je, dat is natuurlijk ook weer het mooie van tegenwoordig. Want iedereen kan, uh, ja, iedereen kan gewoon, gewoon best wel mooie en professionele muziek maken met, uh, met de middelen die er zijn. En, uh. ja. Het muzikale werk van Remy Stromer is niet alleen instrumentaal. Dat bewijst wel track 9 van zijn laatste album, The Another Side, Lost in Reality. Dit album is overigens opgenomen in de Grote of Sint-Bavo-kerk aan de Grote Markt in Haarlem. Waar hij optrad met een koor en andere muzici. Terug naar het interview. Nou, We hebben het gehad over uh, ja, hoe ontstaat jouw muziek. Je, je gaat gewoon zitten hè? en dan... dan heb je, heb je bijvoorbeeld een, een, een favoriete synthesizer of piano, waar je dan op begint te, te, te tokkelen wou ik zeggen, maar dat doe je op een gitaar. <laughs> <laughs> en, uh, uh, want uh, het, het is eigenlijk als een wit blad wat je voor je hebt, zoals een, ja. een schrijver. Ja. En, uh, dus het is allemaal onbeschreven. En dus dan, dan uh, hoe werkt dat? Nou, het is voor mij, ik ga vaak zitten. En, en, en uh, daar begint het al mee, met zitten. Lekker zitten. Lekker zitten. Ja, ja, ja. Um, nou, ik heb, ja, um, soms ben ik gewoon even gewoon, ja, door geluiden aan het gaan. En dat ik op een gegeven moment, uh, ja, de ene keer heb ik dingen in mijn hoofd dat ik echt gericht aan de slag ga. Weet je, dus dan heb ik zo, oh ja, dat moet dat zijn. Dus dan pak ik ook dat soort geluiden, een dergelijk geluid erbij. En dan op een gegeven moment heb ik bijvoorbeeld een melodietje of een, of een, een akkoordenschema, of dergelijks. En, en daaruit ontstaat gewoon iets. En dat wordt, uh, als ik het terugluister en het inspireert me, dan heb ik steeds meer dingen die ik er in mijn hoofd ben. Bij hoor die ook echt die echt samenkomen omdat ik dan echt gerichte geluiden erbij zoek en en, ja. en weet wat ik wil en ik heb ook heel vaak um, nou, dat vertelde ik net al voor voor uh, voor het interview dat uh, ik zit onder andere ook in een in een uh, improvisatie ja collectief noem ik het een beetje dus uh, doe ik samen met een gitarist hmm. en wat we eigenlijk doen uh, ja af en af, uh, af en toe komen er gewoon andere muzikanten ook op ons weg en die betrekken we erbij uh, het liefst gaan wij uh, ja op het podium staan uh, we gaan spelen we bereiden niks voor we spreken niks af. En, en we zien wat er gaat gebeuren. En dat is ook een, een heel groot deel van hoe ik mijn muziek ervaar van improvisatie. Je gaat gewoon zitten. Je begint met gewoon een, een, een geluid dat je denkt, oh ja, daar kan ik wel wat mee. En, en er ontstaat iets op het moment. Weet je? Ja. En daar moet wel de sfeer voor zijn. Want als jij op een gegeven moment heel geforceerd gaat zitten, ik moet nu iets opnemen, ja, dan gaat het nooit gebeuren. Ja. Maar... Um, wel lekker, hè? Want je hoeft helemaal niet te repeteren. Nee, nee, precies. Maar dat is ook wel lekker. Het, het, het enige belangrijke is dat je natuurlijk wel met muzikanten gaat spelen die jou aan kunnen voelen, weet je. Met de ja, gitarist, met de ja. gitarist ja. weet ik heel goed van nou ja, we spreken af en we, we, we we hoeven niet eens naar elkaar te kijken of elkaar te spreken om te weten wat we ja uh, we triggeren elkaar zeg maar en ja. dat is ik heb zat muzikanten gehad. Ja, gaan we nu dit doen? En dan, dan gaan we dan dat doen? Ja, en dan, we, dan wordt het erg gemaakt. En dat kan op zich ook werken. Maar dat het niet... niet uh, die, dat improvisatie gebeuren zoals ik het... Uh, ja, ja, ja. Uh, zowel zowel uh, voor mezelf als... Uh, ja, in, ja, jij wil eigenlijk de hele zuivere vorm van inspiratie. Ja, uh. ik, ik denk wel dat het een van de mooiste manieren is... om muziek tot, tot stand te laten komen. Het gewoon laten gebeuren op het moment. Uh, en, en, en je we invloeden gewoon door, door je stemming. Uh, als je op het podium staat, door, door de locatie, het publiek. Ja. Weet je, en, en daar, daar ja, moet er een bepaalde chemie komen... Die ervoor en zorgt dat gebeurt dat ook. Is... Is ja, nee, absoluut. En het, het, het risico natuurlijk van, van deze manier van improviseren is dat je gigantisch op je bek kan gaan door, uh, ja, door gewoon uh, iets uh, richting op te gaan wat totaal niet werkt. En dat is natuurlijk, vind ik het spannend eraan. Je gaat er op een gegeven moment een weg op dat je denkt van, oh, ik ga die ander nu een beetje, beetje uitdagen, een beetje triggeren. En hmm. ja, dat werkt of dat werkt niet. En als het werkt, is het prachtig mooi. En dan heb je gewoon nou, soms echt de meest briljante dingen. Ja. Uh, maar het kan ook zijn dat het ja, in de soep loopt of zoiets. Nou ja, dat gaat niet werken. Dus dan moet je op een gegeven moment een beetje doorschakelen. Maar dat vind ik juist interessante eraan. Het, is, het is geen garantie tot, tot, uh, ja, tot, tot iets geniaals. en, ja, en dat, ja, ja, ja. De, de, ja, Die spanning erbij en, en er gewoon het tot stand komen. En dat heb je natuurlijk ook als ik in de studio zit, als ik muziek maak. Uh, ik denk als, als je een cd van mij luistert, uh, dan gaan er misschien uh, 10, 20 composities aan vooraf die niet goed genoeg waren, die ik geschrapt heb. En, en uh, uiteindelijk het beste komt daar... Uh, uh, komt er naar boven. Maar ja, met een optreden heb je er niet. Want dan, dan is het, op dat moment gebeurt het. En, ja. en er zijn mensen bij. Dus dat, dat, is, ja, dat is hoe het is. En dat vind ik ja, heel, heel gaaf en heel spannend. En, uh, en hoe reageren de mensen? Uh, in zo nou over ja, het algemeen? Het, het is in principe voor die mensen is het net zo'n grote verrassing wat wij gaan doen als voor onszelf. En dat, dat is toch wel een band die je hebt, waardoor het... Uh, bij Volbert al. Ja, ja, precies. En, ja. en, en, en ja, we zoeken dan wel eigenlijk locaties op, uh, we hebben ook wel eens uitstapjes gemaakt, maar we zoeken in principe ook locaties op waar uh, ook mensen komen die of voor ons komen, of uh, voor uh, ja, deze hele insteek van Muziek die hier voor openstaan. En die ook weten wat er gebeurt. Van nou, er wordt geïmproviseerd. Dus ja, het kan alle kanten op. Weet je. En dat is... Uh, heb hebben we zelf ook gewoon gezoekt. Uh, Laat je verrassen is het dan eigenlijk. Ja, nee, ja, ja absoluut. En ja. dat is ja, voor alle partijen. Voor zowel ons als als, als publiek. Is dat ja, denk ik heel erg gaaf. En dat, maar goed, niet iedereen staat er voor open. Want het is helemaal geen top 40 muziek. weet je? Een compleetje refreintje. Orgel van de Grote of Sint-Bafelkerk in Haarlem. Daarover straks meer. En bespeeld eigenlijk door onze gast van vandaag, uh, Remy Stromer. We gaan naar het laatste gesprek in dit uur met Remy. Ik had het over dat optreden in de kerk. Maar waar hebben ze nog of treden ze nog meer op? Recent is uh, pletterij in Haarlem geweest. Oh, ja. En uh, nou, we hebben dan het jaar daarvoor ik ben een beetje de tijd kwijt. Maar uh, onder andere het Patronaat en, en muziekhal in Den Haag. En uh, ja, het ligt er net van wat er op ons pad komt. Weet je? Dus ik ben ook niet zo iemand van nou, we gaan even een tour van uh, 20, 30 concerten regelen. Want dat is ja tijd en energie en, en lastig. En, uh, Jou ja, is wel heel ingewikkeld. Ja, dus of, maar goed, we hebben dan hebt... een paar jaar terug en dan hebben we op een gegeven moment ook nog in, in Engeland waren we, we uitgenodigd. In, in Duitsland hebben we nog gespeeld. Dus het zijn op een gegeven moment wel wat, wat uh, specifieke locaties waar ook naar dat soort muziek geluisterd wordt. Waarvan je weet van nou, daar kunnen we terecht. En, en dat ja, pas in het schema. Dus op een gegeven moment hadden we iets van vier of vijf concerten achter elkaar. dat je ook even lekker kan doorgaan. En dat je dan toch in een bepaalde flow zit. Dat je met het. Ja, uh, precies. Ja, daar zat uh, ik ook aan te ja. denken. Ja, en dan, want zo werkt het wel. Als je, ja. dat je vier weken achter elkaar één avond optreedt, dan. Uh, um, ja, dan raak je toch wel meer ja. op elkaar in gespeeld natuurlijk. Ja, precies. En dan, je merkt op een gegeven moment dat je dan toch wel in een bepaalde setting zit. En dat is een aantal dagen achter elkaar. En dan, uh, ja, dat, ja dat, dat is toch wel, wel uh, fijn dat je weet van, nou ja, dan, oh, dan gaan we morgen weer dat doen. En dan, zit je, ja, dan blijf je toch wel een beetje inzitten. En, en, uh, ja. Ja, en het is heel makkelijk om te zeggen van, nou, we moeten over vier, vijf weken weer een keer. En weet je, dat een beetje de slop erin komt. Of, uh, ja, ja, ja. dat is... En, en voor, nee, laat ik het even anders vragen. De Grote BAVON, daar ben je ook al een paar keer geweest om ja. op te trainen. Dat vond ik wel een hele bijzondere locatie. Ja. Was het niet een beetje, het is een koude rotkerk. Het is absoluut een koude rotkerk. Het is wel een prachtig mooie koude rotkerk. Ja, dat en, is wel. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, het is ooit begonnen, Wat uh, is het? 2007 geloof ik. Mijn vader die organiseerde daar de jaarlijkse boekenmarkt. En okay. die wilde wat muziek erbij. Dus toen heb ik eigenlijk 2007, 2008 en 2010, 2019, van toen. Werd mijn zoon geboren. Dus het stond eigenlijk al apparatuur al klaar. Maar precies op die dag is mijn zoon geboren. Een dus ja. beetje lastig. Ja, en, maar goed, heb ik dus drie jaar heb ik daar uh, gespeeld als, uh, ja, als onderdeel van. Dus het was niet echt de focus op de muziek, weet je. En er kwamen op een gegeven moment wel wat, wat ja, uh, mensen die mij kenden, die kwamen daar naartoe. En, uh, ja, en met de boekenmarkt zijn er natuurlijk ook een hoop mensen die gewoon willen in rust gewoon hun boeken ja, bekijken. Ja, ja. Dus die ja. zaten er absoluut niet op te wachten. Maar goed, het is toch een beetje een extra uh, uh, aanvulling van uh, dat. Uh, ja. nou, en toen merkte ik eigenlijk al, ja, die, die hele accu. Van die kerk vind ik super interessant. Ja, hoe, uh, dus was dat? hoe is dat? Ja, het is, uh, je hebt al aardig wat seconden: heb je daar vertraging. Of tenminste, je, een flinke galm. Weet je? Dus okay. je bent op zich beperkt met wat je kan, ook qua met, met ritme en, en, en uh, qua dingen. Maar um, het lijkt me ook een uitdaging. Uh, absoluut. Dus ik heb in 2012 samen met de collega muzikant Ron Boots heb ik, uh, hebben we besloten van nou, we gaan die kerk met tweeën afhuren. En we gaan echt een avond voor onszelf, echt een muziekavond maken. Oh, dat kan. Je kan ja. de kerk gewoon afhuren. Ja, als je maar betaalt hè, uh, ja, ja, ja, ja, <laughs> ja, dat is waar. Dat is en, uh, maar goed, toen hebben wij... Uh, uh, also, speciaal je... voor die gelegenheid hebben wij gewoon een, een, een, een muziekstuk geschreven. Uh, los van elkaar. En ik had er dan een zeg maar, strijk... strijk uh, strijkers bij, twee violen en een cello en uh, ja, rombotie had er nog een koor bij en aan het einde van de avond heb ik uh, nog het koor mogen bespelen. Of het, uh, het, het orgel mogen bespelen. Okay. En, uh, ja, dus dan heb je een hele, hele mooie, mooie wow. avond uh, met, met elektronica en een beetje kors over met klassiek, aangepast op de akoestiek van de kerk. Mm. En dat hebben we dan uh, nou, vorig, uh, uh, meer dan anderhalf jaar geleden al, um, uh, tien jaar na dato, hebben we het weer opnieuw gedaan en uh, ja, daar heb ik dus onder andere dus een, een heel stuk geschreven met, uh, voor koor en ook aangepast op de akoestiek, want heb op een gegeven moment ook dat, dat ja, uh, het is heel mooi want ik uh, ben op een gegeven moment met, met de kerstwaken ben ik op een gegeven moment daar ook geweest en hoor je heel erg in de verte, hoor je het koor opdoemen, zeg maar, dat komt steeds dichterbij hmm. en ik had oh daar, daar, daar wil ik ook mijn concert mee starten, dus ik had ja, een tien koor die werden begonnen midden van de kerk begonnen, die met zingen en dat kwam, uh, we stonden onder het orgel, dus het dus kwam op een gegeven moment heel mooi, mooi samen en uh, ja, er is eigenlijk maar een uh, stuk wat ik daar speciaal voor geschreven heb uh, en dat is dan uh, vorig jaar op, uh, op zee uitgekomen Zover mijn gesprek met Remy Stromer. Straks meer natuurlijk. Dit uh, uur gaan we afsluiten met The Another Side. Het is een album uit 2020, heeft vier tracks en toch nog goed voor 77 minuten aan muziek. We gaan luisteren naar track 1, A Different View. Graag tot straks.